WorldTicketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketcenter.nl Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS-journaal. Jop, boot. In Cairo is Mohamed El-Baradei, een van de belangrijkste critici van president Mubarak, onder huisarrest geplaatst. Hij wilde meelopen in een demonstratie toen hij te horen kreeg dat hij niet de straat op mocht gaan. El-Baradei keerde gisteren uit Wenen terug in Cairo en riep Mubarak op om af te treden.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 In Den Haag hebben tientallen Egyptenaren een paar uur... voor de ambassade van Egypte gedemonstreerd tegen Mubarak. Ook in Jordanië is de bevolking in opstand gekomen tegen de regering. In verschillende steden wordt gedemonstreerd. De betogers eisen politieke en economische hervormingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... heeft het reisadvies voor Egypte aangescherpt. Niet noodzakelijke reizen naar steden als Cairo, Alexandria en Suez... worden afgeraden. Het advies geldt niet voor de populaire badplaatsen... Minister Rosenthal vindt de onlust in Egypte verontrustend. Hij maakt zich zorgen over de vele confrontaties. Wat het dus betekent is dat toch op in, in verschillende van die landen... Uh, inderdaad uh, nodig is om de onvrede van de bevolking... niet alleen te kanaliseren, maar te verminderen. En ook het, het repressieve...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 Nou, het is zo'n ontzettend fijn en gedetailleerd schilderij. Het is geschilderd door Douw in zijn beginperiode. Hij was de grondlegger van de Leidse fijn schilderkunst. En hij, ja, dus je ziet in dit schilderij hoe fijn en gedetailleerd hij kon schilderen. En het is zo subliem weergegeven, alsof hij met één penseelhaartje...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 Aan de B verkeersinformatie met zo'n 100 kilometer aan files. Het is niet drukker dan gebruikelijk op de vrijdag. De meeste files staan in het midden van het land, bijvoorbeeld rondom Utrecht. Ook op de A13 Den Haag Rotterdam loopt het vast. Tussen Ippenburg en Delft-Zuid staat 6 kilometer. De linker is daar dicht vanwege een kapotte auto. A27 breda Goorkum tussen Hank en dam Nog twee kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ook op de A27, maar dan bij Utrecht. In de richting van Almere staat tussen Knoop het Lunette... en Utrecht-Veemarkt zes kilometer file. De linkerrijstok is daar dicht. Dat komt ook dus door een ongeluk. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. Negen kilometer door een ongeluk. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. zorgt voor twee Twee kilometer file tussen Knopend Waterberg en Arnhem Centrum en uh, de rechter rijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele middag vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met tot slot in vrijdagmiddag live het journalistenpanel. Arnold Karskens zit hier klaar, Oorlog, oorlogsverslaggever bij de pers. Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC. En uh, er zou ook zijn Pieter Broertjes, maar die zit in die hele lange file die u net uh, hoorde melden. En uh, gelukkig hebben wij Frits Barend bereid gevonden om nog even wat langer te blijven en mee te praten in dit journalistenpanel. Alvast dank daarvoor. Wilt u reageren? Doe dat dan uh, via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons, hekje, afro, vml. We gaan het hebben over de missie naar Afghanistan. Misschien ook nog wel over het stuurloze België. Tenslotte hebben we ongeveer anderhalve Belgen aan tafel zitten. Uh, maar in ieder geval over Egypte, want u hoort het in het nieuws. Daar is van alles aan de gang. En om daar een beetje de laatste stand van zaken over te horen... hebben wij uh, contact gezocht met Monique Samuel. Die zit weliswaar in Nederland, studeert hier politicologie in Leiden. Maar heeft ook veel familie in Egypte en heeft contacten uh, met Egypte. Uh, Monique, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij horen uh, laatste berichten over uh, demonstraties die uit de hand lopen en over uh, huisarrest van El Baradei. Uh, stemt dat overeen met wat jij gehoord hebt? Nou, uh, het nieuws is allereerst heel erg uh, warrig. Het komt natuurlijk omdat het internet, de landlijnen en de mobiele telefonie helemaal plat liggen. Uh, wat betreft El Baradei is nu het laatste gerucht van El Jazeera dat hij toch is gearresteerd. Ja. Maar uh, eerder zou het ook al zo zijn, en was hij weer vrijgelaten, uh, is verder gesproken dat hij uh, ja, een gebied, gebiedsverbod had opgelegd gekregen, dat hij vastgehouden werd in een moskee uh, en dat hij wel in de demonstraties zou lopen. Dus eigenlijk weet volgens mij niemand waar El Paradijs nu is, althans niet in een kier in Europa. Uh, maar ik vermoed eerlijk gezegd dat hij gearresteerd is. Ik zou niet weten waarom de Egyptische overheid op dit moment hem vrij rond zou laten lopen. Uh, vooral omdat ze verder geen moeite doen om enigszins uh, democratisch over te komen. Dus dan zou ik ook niet de leider van de oppositie vrij rond laten lopen. Vrij rond laten lopen? Wat weet jij over de omvang van de demonstraties? Het is uh, gigantisch. Echt, uh, nou, sinds de revolutie van 1952 is het niet zo'n grote opstand in Egypte geweest. Eerder waren de voedselrellen en de politieke caféën opstand. Uh, de voedselrellen werden vooral gerund door huisvrouwen die boos waren over de prijs van het brood. En de café opstand was gewoon genoeg is genoeg. Er werd dan 50 studenten of 100 studenten geroepen. Maar dit is zo massaal en zo groot. En uh, opstanden zijn gemeld in Suez. Is het ook zijn de meeste doden gevallen de afgelopen dagen. Alexandria, Sura en Sharqia. Dat zijn twee plaatsen in de Nel Delta. En natuurlijk in Cairo. Uh, op het Tahrir Square is een grote demonstratie begonnen na, de half, na half twee. Na het middaggebed door algemene demonstranten onder leiding van El Baradij. Al dan niet aanwezig. En op het Ramsesplein was de moslimboederschap massaal aanwezig. En hoe reageren leger en politie? Gewelddadig. Echt uh, ongekend. Uh, de hele stad breidde zich al voor op oorlog. Gisteren hebben mensen massaal gehamsterd, uh, omdat ze bang waren dat de voedseltoevoer uh, vandaag heel beperkt zal zijn. En de, het leger en de politie hebben alle maatregelen genomen, hadden op eindeloze rijen panzervoertuigen in de straten staan. De telefoon werd afgetapt en afgeluisterd. Uh, ik heb ook niet vrij kunnen bellen. Uh, en uh, er is bekend dat de politie massaal om zich heen schiet. En, uh, uh, traangasraketten uh, uh, ja, vuurt op de mensen. Dat de politie ook op elkaar schiet. Omdat het zo'n uh, smok en rook is in de downtown Cairo. Dat niemand elkaar kan zien. Dat er totale chaos is. Dat de 6 oktoberbrug bijna bezweek onder het gewicht aan het aantal demonstranten. Alleen is de brug nu uh, gevrijwaard van demonstranten doordat panzervoertuigen de brug hebben ja, schoongereden, om het even zo te zeggen. Uh, en er worden door de politie heel vallend auto's in brand gestoken. En allerlei uh, brandende blokkades uh, gevormd. Dus autobanden en auto's worden door de politie in brand gezet. Ja. Nou heeft Amerika bij monden van Hillary Clinton opgeroepen aan Mubarak om uh, ja, de oppositie ruimte te geven. Uh, het tegendeel lijkt het geval, hè? Ja, maar ik denk dat de VS zich even achter de oren moet krabben wat de prijs waard is van de zogenaamde stabiliteit van Egypte. U moet weten, Egypte is de ene grootste ontvanger van militaire steun uit de VS na Israël. En wij, zijn nu, wij zien nu waar die middelen voor worden gebruikt, waar al die militaire steun heen gaat, namelijk naar de onderdrukking van het volk. Amerika zegt het een maar doet het ander, bedoel je? Nou, kijk, Amerika die zegt dat Mubarak hervormingen moet doorvoeren. Maar het is vooral de VS en in mindere mate de EU die Mubarak zo lang hebben gesteund en allerlei militaire en economische toezeggingen hebben gedaan. Uh, dat was begrijpelijk in de zin dat uh, Mubarak enigszins seculier is en dat is natuurlijk interessant uh, in de war of terror uh, een andere bestrijding van het islamisme in de regio maar uh, ik vrees dat het uh, regime van Mubarak iets te zelf ingenomen is geworden. Deze demonstratie begon heel klein met hele simpele eisen om uh, loonsverhoging van, uh, en verhoging van het minimumloon en de stop van de corruptie uh, het regime heeft daar niet naar willen luisteren en nu is het Massale de massale protesten, dat ik niet zie hoe een paar hervormingen dat nog uh, ja, op TV kunnen lossen. We gaan uh, kijken hoe zich dat ontwikkelt. Mocht er nieuws zijn, dan horen we dat graag van je. Tot zover, dankjewel Monique, samen wel. Uh, ja. Want ja, niet alleen in Egypte is het onrustig na de val van uh, de dictator Ben Ali in Tunesië. Zie je ziet dat in meer Arabische landen, Algerije, Jemen, Jordanië, uh, Egypte op dit moment dus uh, is dit een uh, domino-effect uh, uh, wat er in Egypte uh, of althans in Tunesië is gestart en zullen er meer regeringen vallen of niet? We, we praten erover met uh, Arnold Cascon zoals gezegd, Frits Baard en Peter van der Meers. Peter van der Meers, hoe? Kun je daar een inschatting van maken? Het is heel moeilijk om het in te schatten natuurlijk... maar ik kan alleen maar vaststellen dat een van de grootste revoluties... bezig is in het Midden-Oosten die we tot nu toe hebben meegemaakt. Wat Mubarak in Egypte meemaakt, heeft hij in die dertig jaar niet meegemaakt. Wat er gebeurd is in Tunesië weten we. In Jemen lijkt het inderdaad ook bijzonder onrustig uit te gaan worden. Dus de neiging is in elk geval groot om het te vergelijken... met wat in het vroegere Sovjetblok twintig jaar geleden gebeurd is... waar de dominosteentjes gaan vallen zijn... En uh, er zijn in elk geval een aantal nieuwe, nieuwe omstandigheden... waardoor dat kan gecreëerd worden. Al is het bijvoorbeeld maar het bestaan van het internet, het bestaan van Twitter... Uh, waardoor plotseling een hele hoop uh, oppositie uh, naar buiten kan komen. En mensen vinden dat er medestanders of merken dat er medestanders zijn... Wat 10, 15 jaar geleden veel minder, uh, uh, veel minder was. Dus ik, dat het fundamenteel is wat er in Egypte aan het gebeuren is, is staat, staat vast. Staat vast. Is, is, Arnold Karskens, die rol van internet, is dat een cruciaal verschil... met ja, misschien vergelijkbare opstanden uh, jaren geleden in dit soort landen? Nee, ik, ik, geloof, ik geloof het ook niet. Ik wil het ook niet vergelijken met de, de val van de communistische Oost-Europa. Uh, omdat er een wezenlijk verschil is. Er is niemand gebaat bij uh, enorm grote chaos in het Midden-Oosten. Uh, de leider zelf niet, uh, ook Amerika niet, uh, Rusland niet, niemand. Dus ik denk dat uh, al deze opstanden, ook in Egypte, maar ook in Jemen, met ontzettend veel geweld zullen worden onderdrukt. En dat en, was het grote verschil. Onvergelijkbaar met Tunesië. Ja, nou ja, kijk, is dat, dat, dat is niet zo'n relevant land. Maar Egypte is een zeer belangrijk ja. land. Als dat op, omklapt, klapt de hele zaak om. En dat is net wat ik zeg: dat, dat, dat zou. Nou, ik denk dat. Dat ook voor uh, veel minderheden, bijvoorbeeld de christelijke minderheid in, in Egypte... ook heel erg slecht zal zijn. Hoor. En, uh, Want? Waarom? Nou ja, je hebt een hele grote kans dat de fundamentalisten toch aan de macht komen. Ja, de moslimbroederschap. En, ja, bijvoorbeeld. En ja, dat, dat zag je ook in Irak. En dan hebben ze toch uh, dat, dat soort minderheden het, het meeste lijden. Vries Barend? Nou, het grappige is dat uh, Peter net Tunesië ook het Midden-Oosten noemt. Dat je dat inderdaad als één heel gebied beschouwt. En ik ben het wel met Hubert Arnold eens. Tunesië kun je niet vergelijken met Egypte. Tunesië is Egypte een heel arm land... Uh, waar veel meer armoede is en veel meer ellende is. Tunesië is redelijk ontwikkeld. Maar ik ben ook bang dat hier politie en leger hard gaan optreden. Want ik wil je even herinneren, twee jaar geleden Iran... toen Ahmadinejad werd herkozen... zijn er een maand lang massale... Betogingen geweest op straat, massale demonstraties, vooral vrouwen. Er was bijna geen aandacht voor in Nederland. Ik weet dat het journaal nog een keer opende. Maar oh, dat er op de Waddenzee... Nee, er was heel weinig aandacht Het journaal opende, keer wij spreken, dat er op de Waddenzee weer een zeehondje was aangespoeld. Terwijl in uh, Iran mensen echt voor hun leven aan het vechten ja. waren. Door gebrek aan aandacht, volgens mij, in het Westen. Nou ja, maar hebben ook angst we hebben wel de... die beelden gezien door die nieuwe sociale media. Ja, maar goed, Ahmadinej heeft het, het, het dus vezen. gewonnen. Het leger en, heeft het daar gewonnen met een geweldige terreur. He en, en, en dat, gaat, bang, in, dat gaat, bang, gaat in Egypte ook gebeuren? Nou ja, ik ben beetje. bang dat leger en politie heel ver zullen gaan. En Tunesië is een iets ander land, vrees ik. Maar... Ik hoop dat uh, Peter gelijk, maar ik weet het nee, niet. Meer. Nee, maar het klopt dat, mes, uh, klopt en okay. dat uh, Egypte en uh, Tunesië totaal andere landen zijn. Essentieel in Egypte zal zijn, wat gebeurt er met, uh, met het moslimbroederschap inderdaad. Uh, ze hebben ja. nu aangekondigd dat ze zich achter die betogingen uh, scharen. Uh, daarom is ook de vraag, moeten we echt uitkijken... Het uh, is kiezen tussen, tussen de pest en de cholera. Ja, moeten we nu echt goed, uitkijken naar het, uh, het regime van, van Mubarak... dat omver gegooid wordt, om dan daar een, een islamitisch-fundamentalistische... Staat, is het uh, Iran-scenario. Dat zou, zou je een Iran-scenario kunnen krijgen. Dus in die zin is, uh, is de, de, uh, wat we zullen krijgen bijna zeker... Uh, ofwel een hele zware onderdrukking, en daar ben ik het eens met uh, wat hier eerder gezegd is... Uh, ofwel zou het kunnen zijn dat de revolutie leidt tot iets wat we echt niet willen in Egypte. Namelijk een fundamentalistische islamistische uh, staat. Toch is de vraag wel door al dit soort ontwikkelingen... hoe lang dit soort je zou kunnen zeggen, autocratische regimes toch in die diverse landen uh, overeind kunnen blijven. Want daar speelt, lijkt het toch, dat internet en het wegvallen van grenzen... in ieder geval als het om informatie gaat, wel degelijk ja. een de rol. Nou, Kasten, als dus ja, je kijkt ja, ja, sceptisch. Nee, ik, ik, ik geloof daar niet in, snap je. De, vroeger had je ook opstanden en, en, en had je bij wijze van spreken alleen maar de ganse Dus het, het, het nieuws verspreidt zich iets sneller. Maar je moet, wil, je, wil je een opstand creëren, heb je twee voorwaarden. En dat is dat er een economische laten we zeggen een economische malaise is. Dat Aron. iedereen voor honger heeft. Ja, nou, dat is in Egypte zo. Maar je hebt ook een centraal mando -structuur nodig. En dat ontbreekt nog. moet Je moet een goed... Ja, nou ja, je moet Peter, een systeem ja, dat het, het punt wat Peter er aan Als je losgeen boeien moest Dat is de enige, juist, ja, de dat de het is, de boek de boek is de enige, maar je juist, weet ook dat ze wordt zwaar onder druk. Je weet ook precies ja, wie ze moeten hebben. Want die inlichtingendiensten in Egypte werken heel erg goed. Nou, zolang je dat liquideert. En gaan er maar vanuit, als die rellen voortduren dan worden ze allemaal geliquideerd natuurlijk. Nou ja, dan heb je wel een massa, maar je hebt geen leider. En dan zal zijn opstand hoort sluiten. Dat klopt. Een heel belangrijk element in Egypte is inderdaad dat leger. Een leger van 800.000 uh, mensen. Inderdaad, zoals dat juist gezegd werd, heel lang gesteund door Verenigde Staten met ongeveer een miljard uh, euro per jaar aan uh, Amerikaanse steun voor dat leger. Vind je en dat Amerika, we hoorden dat net uh, zeggen, wat dat betreft een beetje een dubbele standaard ja, maar... uh, hanteert? Want ze zijn heel kritisch nu, hè? Uh, ja, Amerika, Amerika natuurlijk uh, hanteert met een dubbele standaard. Uh, Egypte is, de, is, een, is naast Israël de belangrijkste bondgenoot voor de Amerikanen uh, in, in, in het Midden-Oosten. Dus ze hebben daar inderdaad een dubbele rol. En nu uh, wat uh, Hillary Clinton gezegd heeft, is toch wel opvallend dat ze nu zegt van, ja maar er moet meer vrijheid komen of uh, op de vraag is het nog, uh, is het nog een bondgenoot, dat heeft ze zeer neutraal uh, geantwoord, begrijp ik. Uh, dus uh, het, het leger speelt een essentiële rol en in tegenstelling tot Tunesië, waar de, de, de president relatief alleen stond, heeft Heel, het, heel die legerstructuur, heel die zeg maar 800.000 uh, uh, mensen. hebben een belang bij het voortbestaan van het regime van, uh, van de president. Mubarak... En, daarom, en daarom, als er een revolutie komt. zal die veel groter, veel bloediger uh, zijn dan wat we nu gezien hebben in Tunesië. En overigens is het dus niet alleen in Egypte aan de gang. Daar heeft misschien nog, uh, uh, zit hij misschien nog stevig in het zadel, hè? dankzij het leger ja, Hij zit en, niet en, stevig in het zadel. En, niet? Nee, ik denk niet dat hij stevig in het zadel zit. Maar het kan dus zijn dat hij vervangen wordt. Hij wilde ze zo namelijk, was als ze nou, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar ik denk dat de Amerikanen nu al bezig zijn met iemand in het leger te vinden... die acceptabel is, zowel voor die moslimbroederschap... Jij denkt wel het is einde van de tijd, euh, Mubarak? Dat vrees ik wel, ja. ja Tenzij... Ten, maar ten, maar ten, er... ten, nou ja, goed, het wordt een heel bloedige opstand. Dat is, ben ik met Peter volledig eens. Nou, en dat speelt zich dus niet, Arnold, alleen in Egypte af. Want je zegt al ja, daar... Ja, ja je hebt ook een leven natuurlijk, al, hè? Ja. Uh, Die cellen die zit al 32 jaar of zo. Ja, dat is dezelfde lager een pak. Uh, die blijft ook al aan, alleen maar aan de macht omdat hij natuurlijk en een leger heeft. En een leger ook met, met militairen die een bevoorrechte positie hebben. Die, die hebben gewoon financiële belangen om het systeem te laten bestaan, voortbestaan. En, en, en maar dat, tegelijkertijd dat... zien mensen steeds vaker en steeds makkelijker uh, het verschil tussen hun leefsituatie en elders. Ja. Ja, ja, maar dat, dat zien ze daar natuurlijk. De, de, de, de, de scheiding tussen zeer rijk en absoluut arm is daar waanzinnig maar groot. Maar die is er altijd geweest. Is altijd is het een verschrikkelijk verschil tussen arm en rijk geweest in die landen. Ja. Ik bedoel, in elke dictatuur... Met name die Mediterrane dictaturen is een gigantisch verschil. Ja. Ja. Nou, ja, goed, daar hebben ze nog het voordeel dat je daar natuurlijk de islam hebt. En nou, als je die imams in je zak hebt, hè, die worden natuurlijk ook betaald. Ja, dan nou hou je de, de, de, de goede gemeente met je vrijdaggebed hou je stil. We gaan even van de situatie in die uh, Arabische landen uh, over naar de discussie deze week hier uh, in Nederland over de Nederlandse bijdrage uh, aan een nieuwe missie in Afghanistan. Er is uh, tot laat vannacht uh, gedebatteerd. Arnold Kaskens hier aanwezig, waar zelf een van de mensen die deze week als deskundige is is gehoord. Uh, ik heb begrepen Arnold, zoals we natuurlijk van jou uh, weten, dat je hebt gezegd doe het nu niet, ja. maar ze doen het wel. Ja. Het heeft ja. niet geholpen. Nee, het heeft niet geholpen. Nou, terwijl 70% van de Nederlandse bevolking tegen deze missie is. En terecht, we hebben een hele slimme bevolking. Het zal maar je hebt geen de... overtuigende argument. Ja, nee, ja, nee. kijk eens, er spelen gewoon andere belangen mee. Kijk eens, de, de regering die verkoopt dat als... Ja, we doen iets goed voor de Afghanen. Terwijl wij, hè, dat, dat, dat, dat zie je ook een beetje in het Midden-Oosten, ook met Egypte natuurlijk, een, een, een beetje de Amerikanen willen steunen... omdat de Amerikanen dat er heel erg graag willen. En die ook trouwens twee standaarden hebben, hoor. Um, even nee, even, voordat je het, verder ja, gaat, ja. want we hebben een klein fragment nog klaarstaan. Ik verzet me tegen het cynisme over de toekomst van Afghanistan. Het zit in de genen van GroenLinks om vanuit idealisme internationale politiek te willen voeren. 16 weken, 18 weken als je het economisch bekijkt. Ik zeg u dus toe dat datgene wat u vraagt, krijgt u. Ja, ik sta daar persoonlijk garant voor. Ik ben minister-president. Op dit moment hebben wij geen toezegging op schrift van dienststrekking. Wij gaan in elk geval zonder meer een... Hele stevige inspanningsverplichting op dat vlak aan. We hebben hier echt een hele mooie, echte civiele missie. We gaan hier als Nederland voor het eerst een echte andere training neerzetten. Ja, kijk, je moet altijd als je besluit neemt, kijken naar het draagvlak in de samenleving. Maar het kan niet leidend zijn. Om nog even het geheugen op te frissen. Het gaat dus door, Arnold, want ja. het is hier een civiele missie. Ja, Vooral. nou ja, dat is dus echt iets zo. Al die militairen. En ik heb ze gesproken, want ik ben een dus geweest, die willen gewoon omgaan met zware wapens, martieren, gepantserde voertuigen, want die weten het zelf wel. Als ze een beetje de, de veldwachter uithangen... dan nou overleven ze het niet. Dus ja, en, en dat vind ik ook een beetje het, het, het dilemma. Het immorele van, uh, van GroenLinks. Want ze verplichten nou om, om die politieagenten... Uh, laten we zeggen, geen offensieve taken meer te geven. Maar dan verlies je, dat. Jij dan ben je het. Slagveed. je Je zegt immoreel? Ja, echt echt immoreel. Zeggen, wij kunnen deze uh, opleiders voor agenten daar naartoe sturen? Nee, het is immoreel om ze te eisen... dat ze geen offensieve taken mogen uitvoeren. Dat is, onmog want is in onmogelijk in een oorlog. Ja, dat is onmogelijk in een oorlog. Frits Nou, ik volg... Ik ben, ik ben ondeskundig. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Er is één deskundige hier in het land. Dat is Arnold. Arnold is er geweest, Unembedded. Maar je en... bent wel stemmer in ja, Nederland. Ja, nee, nee, nee, Hij weet om namens hij, jou daar hij, mensen naartoe te sturen. Hij weet waar je over praat. Ik heb hem gisteren ook weer gezien bij Paul Witte, want hij is een van de weinige deskundigen. En als hij zegt: je moet het niet doen, maar dat wordt een vechtmissie. Dat dan ben dan jij ik met de mens. En dan geloof ik al die politici niet, want die hebben heel andere belangen. Met name de heer Hille. Die misschien weer van de, de van, van de rooklobby, misschien wel daar militair naartoe moet sturen. En Dat soort mensen vertrouw ik dus niet. Het ik vertrouw, aan wel, vertrouw wel Arnold Karskons. Jij Laat het in dit geval ook aan Arnold Karskons over. Ja, wel, ik volg in, inderdaad dat het soort missie dat Nederland nu naar dat land stuurt. dat dat wel een bijzonder eigenaardige missie is. We, eigenlijk komt het er nu op neer dat we zeggen vanuit Nederland. er mogen daar uh, civiele opleiders gaan. Die mogen mensen opleiden. Als die mensen in gevechtssituaties komen, dan moeten ze een soort oranje vlag opsteken. Dan ja, moeten zeggen: wij zijn getraind door Nederland. de Afghanen weten dat, we, dat ja, wij mogen nu niet schieten, dus uh, er is, een, er is een, een, een heel eigenaardige spanning tussen wat we hier in Nederland nu beslist hebben, wat er gisteren en eergisteren gisteren in het parlement is uh, beslist, en de realiteit op het, uh, het terrein. Het is dus een, ja, maar intern... nou daar waren hier André Rauwvoet, dat de fractieleider ja. van de ChristenUnie, die ook ja. ingestemd heeft, die, die zei nee jongens, het is gewoon heel simpel. Uh, natuurlijk als ze aangevallen worden, uh, kunnen ze reageren. En natuurlijk ja. is de situatie in Afghanistan niet hetzelfde als in Nederland. Maar dat is iets anders dan wanneer je offensief, militair, ja, nee, uh, nee, agressief nee. zou ik bijna zeggen opereert. Aan nee, nee, nee, nee. Kijk eens, als je zegt van, we, we schieten alleen maar terug als we worden aangevallen, dan, dan ben je een sitting duck. Want die Taliban, je moet zorgen dat je net een stapje eerder bent dan de Taliban. Want op uh, het moment, en dat is juist, juist de positie juist van die politieagenten, die komen allemaal op die wachtpostjes langs de kant van de weg. Nou ja, dat, dat is een huisje met een paar zandzakken. Meer is het niet. Dus je wordt binnen de kortste omstandigheden. Maar mag keer ik dan even terug schoten. naar het begin waarom we er ooit überhaupt aan begonnen zijn. We, in ieder geval namens ons, is dat besloten. Hè? Omdat we het islamitisch terrorisme willen bestrijden. Ja, ja, omdat ja. Afghanistan heel, de... ja, ja, ik ben ook tegen het islamitisch terrorisme. Maar het is natuurlijk een beetje waanzinnig om te denken dat je dat doet in een zandbak als Afghanistan. Terwijl je hier, en de, de aanslagen in Londen en, en, en, en Madrid en New York bewijzen. dat je ze dat je hier Ja, maar dat ook, hoeft ook, hoeft niet, hoeft dan Het hoeft niet te betekenen dat je helemaal terugtrekt. Maar ik bedoel, ik was ook ja. aanvankelijk... Dacht ik ook nog 10, 20, 30 jaar geleden met een idealisme: de wereld is maakbaar. En dat is blijkbaar dus niet zo. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Kijk, we en zijn dan, allemaal tegen Arnog. islamitisch terrorisme. Maar, ja, maar vind goed, jij het heb... niet goed dat we dan naar dat maar wat voor te te zijn. Nee, we zouden iets te bestrijden. Ik weet bijvoorbeeld, we hadden hier onlangs bij het ITVA... was er een film van Afghaanse meisjes die mochten voetballen. En dat bleek eigenlijk alleen door de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan hebben vrouwen meer rechten. Maar. Arnold is er geweest als het blijkbaar toch niet de duur, achter de feiten aanlopen is. Ja, wat, wat vaak zo is. Even Peter van dat, de ja. meers, na, ja, na, naar de, bang, de oorsprong. Ja, de... Ja, ik ben namelijk bang van het te groot cynisme over. Uh, ja, de wereld is niet maakbaar en het helpt allemaal niet. Uh, een van de mooie dingen in de Nederlandse grondwet is dat we zeggen van dat we uh, internationalisten zijn. Dat Nederland wil helpen aan, het is anders geformuleerd, ja. maar de maakbaarheid van de, de wereld. Uh, dus ik vind het, het principe om te zeggen wij zijn in een NAVO-verband uh, uh, daaraanwezig om te proberen uh, de, de, de, de, de oorsprong van het. De, uh, islamitisch terrorisme daarin te dijken tenminste, is een juist principe. De vraag is of het soort missie dat, waartoe nu beslist is, of dat dat een antwoord is, of dat, is, of dat een verlengstuk is van die, van die instelling. Het is wel wat je net zegt, een ja. beetje ook de argumentatie van Jolande Sap, hè, die nieuwe ja. fractieleidster ja. van GroenLinks. Uh, vind je het wat dat betreft moedig wat ze gedaan heeft? Ik of, vind het bijzonder naïef. Nee, ik, wel, ik, meestal gaat moed en naïviteit voor een stuk uh, samen. Ik kan zeggen, politiek, uh, ten opzichte van haar eigen achterban die heel erg tegen is, is het wat naïef. En terzelfde tijd bewonder ik ook de moed van haar overtuiging. Dat vind ik dus niet. Want zij, nee, zij toch niet, iedereen die een reëel beeld heeft noemt subsidies. Ik vind het onzin. Kijk eens wat het probleem is. Met deze aanpak, hè, en dat zegt de Afghanen vaak zelf ook... Hè, wat, wat het Westen doet, hè, de ISAF doet... is om één vijand te doden, maken ze er vijftig. Ja. Juist door die aanpak, door die bombardementen... er vallen steeds meer bommen op Afghanistan. Je creëert meer vijanden. En, en, en de Taliban is natuurlijk ook niet... Maar, Arnott, hij, mij, maar, maar het probleem is, dat zijn Afghanen zelf... en daar wordt meer van geaccepteerd dan van die buitenlanders. Maar dat heb jij een oplossing? Ja, ik, de, de oplossing is, en dat zei ik al eerder van, kijk eens, het is gewoon een proxy war geworden. Dus ontzettend veel landen bemoeien zich nu met Afghanistan. Hè? Iran, Af Pakistan, Midden-Oosten. Het dus enige, hoe meer buitenlandse westerse troepje je daar naartoe stuurt, hoe meer tegenwicht je ook krijgt. De dus een, een, is... een, gewoon terugtrekken, langzaam maar zeker gewoon... Weg? Nou ja, weg. Ja, absoluut. We laten ze aan hun lot over. Ja, ja dat, is, dat is helemaal niet gezegd dat je ze aan hun lot overlaat. Nu laten we ze aan hun lot over. Kijk eens, nu vallen de meeste burger doden. Ja? Maar dan komt de Taliban weer binnen vanuit Pakistan, ja, die nou, wacht ja, daar ja, rustig. oké, okay, maar de, de, de Taliban, het macht van de Taliban en ook de kracht van de Taliban is dat ze in 1992 de chaos in Afghanistan tot stop hebben gebracht. Al ja, die warlords, al die warlords, ja. Al die, er waren rustig, geen chaos, maar... Ja, nee, nee, die hebben, lopen moorden veel erger dan onder de Taliban. Ben van de en ik ben ja, maar, helemaal geen Taliban-fan, ja, maar, ja. maar het is gewoon zo, en dat hoor je ook van Afghanen, ja. de Taliban, oké, okay. okay, ze nee. wonnen ze niet, maar ze hebben ja, het wel rustig. Het, het, het was het inderdaad rustig met de maatschappij waar de in de ogen gegooid werd van meisjes die naar school gingen. Dat vind ik dat. Het was heel rustig. En nu, nu worden ze gebombardeerd. Ja, ja het is ook niet heel nee, leuk. Maar het was heel maar is de keuze aan de Afghanen. Wij moeten ons nee, maar, niet bemoeien. zij moeten dat dus is niet het sterkste bemoeien. argument vinden wat de Pees ja. Met zoutzuur in de ogen heb je dus ja. inderdaad uh, rust in de wereld. Want dan zijn de mensen bang voor zoutzuur. Maar het is wel een gigantisch terreur. Ja, ik ben er ook helemaal niet voor dus zo'n oplossing. Ik, nee, ja, nee, maar als ik nou met Afghanen zelfs praat. En ik praat met ontzettend veel Afghanen. Spreek je de taal trouwens hoor? Nee, ik laat het altijd vertalen. Tolk. Ja, hele goede tolk. En om het ook een beetje in een cultuur te, te, te, te begrijpen. Nee, jij moet luisteren naar die Afghanen zelf. En die zijn die buitenlandse bemoeienis, omdat ze weten. Om, met om hoeveel geweld dat gaat, zijn ze gewoon helemaal zat. En als het zou zijn dat, dat, dat de Afghanen de buitenlanders zouden st steunen. Ja, dan was het voor niet maar, zo vrolijk. Maar, maar Arnold, dan is het toch. Dan kun je toch ook juist zeggen, als je die vorige samenleving eh, niet wil steunen, dan is het toch heel, eh, nou ja, je kunt zeggen, politiek moedig om verantwoordelijkheid te willen nemen. Zoals ja. onder andere Jolanda Schap doet. Om die samenleving te verbeteren naar het inzicht dat je zelf hebt. Ja, dat zou het doen. Maar ja, goed, kijk, nu. nu, nu escaleert het geweld alleen maar. Dat, dat zie je toch? Er worden weer, nou, ze willen dan weer duizend militaar, of, politieagenten trainen. Maar, maar dat en, en beteken, zelf... Betekent dat dat je op een gegeven moment maar, maar dat... nog meer geweld... Maar je, je zegt zelf dat als het geweld niet escaleert... is er een gigantisch terreur in het bedoel. Ja, nou, dat... Kijk, Kijk, ook dus, een ik, ik, ik, ik, ik wil Kurdis de hoor. Taliban absoluut niet verdedigen. Maar als ik afga op de Afghanen, die spreek ik, ja. En die zeggen van, onder de Taliban kon je met duizend euro... Hè, of met duizend dollar heel... Afghanisch aan doorreizen, er gebeurde hier helemaal niks. Ook ja, als vrouw, He? Ook als vrouw, ja, ja, nee, dat ja, is het nee, nee. Ja, met de boerka. Nu dragen ze ook een boerka. Nu, nu ja. je heb je kassai, hè, Maar dat is gewoon cultureel bepaald. En, en, en onder de Taliban was het de religieus nou, ik bepaald. ik heb heel veel Afghaanse en... vluchtelingen gesproken. En ik toevallig begeleid een Afghaanse vluchtelingengezin die vreselijk geleden hebben onder die verschrikkelijke terreur van de Taliban... al is het alleen maar al die kunstwerken vernietigen. Het gaat me ja. iets te makkelijk om deze terreur dan plotseling. Het is dan nee, nee, een hele fascistische nee, nee. terreur geweest. Ja, nee, oké, okay, maar, dat, ik, en, ik, dus, maar ik, jij zegt niet, ik ben voor, het voor de, de missie zeggen. Want wat ja, heb nee, we aan, dus het aan Arnold, Arnold over? Arnold nu bijna om wel ja. voor die missie te zijn. Nou, dan hebben we toch iets bereikt. <laughs> al drie dank, Frits Barend, in ieder geval voor het invallen... het vervangen van Pieter Broertjes, Arnold Karskens... oorlogsverslaggever van de pers en Peter van der Meers... hoofdredacteur van NRC. Dit was het journalistiek Panel. Dit was uh, vrijdagmiddag live. We hadden het eigenlijk ook nog over België willen hebben, Ach, het maar is dat lossen uh, we volgende we keer We staan we het los. <laughs> dank ja. alle drie en dank luisteraars voor het luisteren. Door de brand bij Chemiepak is een groot gebied ten noorden van Moerdijk vervuild met aluminium. Dat blijkt uit metingen in opdracht van de NOS. In de Alblasserwaard bevat de grond zeker 2,5 keer zoveel aluminium als normaal. In de Hoeksewaard is dat 5 keer zoveel. Als die hoeveelheden aluminium in de voedselketen terechtkomen, kan dat schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zeggen de deskundigen. In Cairo is Mohamed El Baradei, een van de belangrijkste critici van president Mubarak, onder huisarrest geplaatst.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 De Amsterdamse hoofdofficier van Justitie Herman Bolhaar wordt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hij volgt op 1 juni Harm Brouwer op als voorzitter van het college van procureurs-generaal. Brouwer heeft die functie zes jaar bekleed en dat is de maximale periode. En dan nog het weer, zonnig en droog, temperatuur rond het vriespunt. Vannacht matige vorst, morgen verandert er weinig dan opnieuw zonnig en fris. Dit was het NOS Journaal.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 b Verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk op de vrijdag. De meeste files staan in het midden van het land. Maar vooral bij Arnhem loopt het vast. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen geladen met papier. op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knoop het Waterberg en Arnhem Centrum staat 2 kilometer file. En is de rechterreis ook dicht. Je merkt dat vooral op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Arnhem Noord staat 11 kilometer. En dat geeft bijna een half uur vertraging. En dat betekent dat verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem... het beste kan omrijden door bij Ede, bij knooppunt Maandenbroek... voor de A30 te kiezen in de richting van Barneveld. Dan komt u uit op de A1 richting Apeldoorn. En op de A20 bij Rotterdam staat dus vanaf Hoek van Holland naar Gouda... voor het klein polderplein drie kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstokers zijn er dicht. En de A28 tot slot vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen strand Horst en Nijkerk vier kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 28 januari en het nieuws stapelt zich op zo vlak voor het weekend. Contador de wielrenner bijt van zich af en Egypte wankelt en het Midden-Oosten houdt de adem in. Inmiddels is door die Egyptische regering een uitgaansverbod afgekondigd. Dat is het laatste nieuws. Dat gaat zo dadelijk in om zeven uur vanavond. In Suez, in Alexandrië, in Cairo zijn vandaag tienduizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden van Mubarak te eisen. Ze vragen om brood, om vrijheid en om waardigheid. Lang leven Egypte wordt er geroepen. En de oproerpolitie grijpt fors in. Er wordt met traangas en met rubberen kogels geschoten. En ook zijn er inmiddels militaire voertuigen gesignaleerd in de straten van Cairo. Correspondent Nicole Leveve. Nicole, uh, is het nu echt hard tegen hard? Ja, er wordt echt heel hard gevochten hier. Net voor de deur van uh, mijn hotel. Daar uh, is een brug en die werd uh, uh, nou, binnen enkele minuten volledig... Bezet door demonstranten. Op een gegeven moment gingen de demonstranten in gebed tegenover echt een enorme hoeveelheid veiligheidstroepen om op die manier te proberen de troepen op afstand te houden. Nou, het is namelijk schande om op biddende mensen daartegen geweld te gebruiken. Op een gegeven moment werd er toch hard ingegrepen. Een, uh, een voertuig uh, werd eens achteruitgezet, reed over, uh, of tegen een aantal demonstranten aan. Ja, er wordt hard gevochten. Uh, deze brug is nu weer overgenomen door de veiligheidstroepen. Maar een kleine paar uh, honderd meter verderop. Uh, dat is nu in de handen van de demonstranten. Ja, en zo wordt er echt om elke meter gevochten. En er vallen veel uh, gewonden en misschien ook doden? Ja, ik heb al verschillende berichten van uh, dodelijke slachtoffers gehoord. Ook uh, zelf gezien dat mensen echt de uh, bloed uh, werden afgevoerd. En uh, ja, er zijn ook veel arrestaties weer verricht. Een van de gewonden, dat zou overigens zijn Arman Noor, dat is een, een liberale oppositieleider. Ja, en ook de mensen van de oppositiebeweging, die worden keihard opgepakt. Al Baradij bijvoorbeeld, uh, de oude uh, baas van het uh, atoomagent van de VN, uh, die wordt op zijn plaats gehouden. Die mag niet meedoen aan de demonstraties. En anderen, die zijn gearresteerd. Ja, de, ik hoor volgens mij op dit moment ook allerlei geluiden op de achtergrond. Uh, jij zit in je hotelkamer, uh, neem ik aan. Um, want de verbindingen, die zijn ook uh, behoorlijk moeilijk. Uh, de regering heeft uh, de mobiele verbindingen uh, verbroken? Nou, niks doet het eigenlijk meer. Dit is de enige plek waarom het uh, waar ik nog werk. Vandaar dat we hier nu uh, uh, nou ja, voor dit gesprek uh, even zitten... Um, dit doet het nog, voor de rest mobiele telefoons, sms'en gaat niet meer... het internet ligt eruit, een aantal zenders zijn geblokkeerd... mensen van... Uh, opgepakt, uh, anderen zijn in elkaar geslagen... dus ja, ze doen er echt alles aan om het nieuws binnen kamers te houden... maar daar is natuurlijk geen houden aan. Um, iedereen kan zien hoe hard er hier wordt opgetreden tegen de demonstranten. vooraf werd nog gedacht, zullen ze misschien een beetje toestaan... He, luisteren naar uh, de adviezen uit het buitenland... Uh, maar dat gebeurt dus absoluut niet. Er wordt keihard opgetreden. En wat voor mensen zijn het uh, die demonstreren op dit moment... die dus in opstand zijn gekomen? Zijn dat jonge mensen? Is dat een doorsnee van de bevolking? Nou, het zijn heel veel jonge mensen. En eigenlijk is dit hun opstand... En zij slepen de rest mee. De oppositiepartijen doen ook allemaal mee. Maar de jongeren die zijn het echt begonnen. En die er ook op de straat op zijn gegaan, dat is het uh, moslimbroederschap. Dat is geen politieke partij, maar wel de grootste oppositiebeweging uh, die er is. Die hebben enorm veel aanhang. En die hebben uh, nou ja, iedereen die maar een beetje sympathiek voor hen heeft opgeroepen... ...ga de straat op. En ja, je ziet dan ook over dat, wat ik net beschreef, van dat bidden. Die manier probeert men te laten zien. Wij demonstreren uh, uh, gewoon vreedzaam. Er stond net een man... In een, een, een wit traditioneel gewaad. Die stond voor een waterkanon en uh, hij bleef gewoon staan. He, er werd echt op hem gericht. En mensen zijn vastbesloten om uh, iets te veranderen. En ze zeggen ook: ja, de politie, dat zijn onze zonden. Wij betalen hen. Uh, en die richten zich nou tegen ons. Er wordt op ons geschoten. En dat zie je, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je zag gebeuren in Tunesië. De kwaadheid over het geweld dat wordt gebruikt door het regime. Als ze nou vandaag hadden mogen lopen dan uh, was de kans groter geweest dat het beperkt was gebleven dan op dit moment. De... Je ziet ook dat uh, de troepen bijvoorbeeld in Alexandrië weigeren die traangas in te zetten tegen uh, de mensen. Dus ja, als de troepen omgaan, ja, dan heb je een hele andere situatie hier. Ja. En dan heb je ook natuurlijk altijd de, de, de staatsmedia... waarop de regering vaak iets van zich laat horen. De president, Mubarak bijvoorbeeld. Uh, laat de regering of de president iets van zich horen? Nee, heel weinig. Kijk, de staatsmedia, als je die volgt... Nou, dan lijkt er eigenlijk niks aan, uh, aan de hand in het land. En Mubarak, die zwijgt in alle talen. En uh, zelfs binnen zijn eigen partij vinden mensen dat nu echt te gortig worden. En die zeggen, wij moeten met een verklaring komen. Eerder heeft een woordvoerder wel gezegd, van, nou, wij willen dialoog. Tuurlijk mogen mensen demonstreren als ze maar geen geweld gebruiken. En uh, ze zeggen, ja wij moeten wel optreden. Want die mensen, die demonstranten, die vernielen de boel. Nou, daar, daar is, uh, zover ik kan nagaan, geen sprake van. Sterker nog, er worden geheime agenten op straat gestuurd... die uh, nou ja, behoorlijk de, de, de veel vermoedingen aanrichten. Uh, zodat het regime kan zeggen, daarom treden wij zo hard op. Maar nu, binnen de partij van de president zelf... Er geluiden zijn die zeggen: de president moet met iets komen. Ik kan me voorstellen dat uh, de oude leiders zich zorgen maken. Oké, okay, dankjewel. Voor dit moment Nicole Leveve vanuit Cairo. Meegeluisterd heeft uh, ook de uh, oud-minister van, van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Meneer Bot, als u dat zo hoort, wat denkt u dan? Uh, nou, ja, dat is een beetje moeilijk in te schatten uh, van een afstand, omdat, uh, zoals al eerder gezegd werd, er wonen 88 miljoen uh, Egyptenaren. Uh, het is natuurlijk veel uh, wat op het ogenblik protesteert en de straat op gaat, maar uh, relatief gezien uh, is het natuurlijk maar een uh, heel klein deel. En je weet dus niet hoe representatief dat is uh, voor de hele Egyptische bevolking. Ik heb het gevoel dat die uh, veel terughoudender zijn dan bijvoorbeeld de mensen in, uh, in Tunesië. Uh, aan ja. de andere kant uh, is het wel duidelijk dat uh, het protest in Tunesië, natuurlijk iets op gang gebracht heeft in de hele regio. Precies, een en, soort uh, vliegwiel als het ware. Precies, een vliegwiel. En je ziet dat het nu overslaat naar een aantal andere landen. Ja, maar. De... Ja, ik wou zeggen, ja, ja, dat zie je inderdaad. En uh, nee, de reden waarom we u ook speciaal bel behalve dat u inderdaad uh, heel veel kijk op de zaak heeft als oud-minister van Buitenlandse Zaken, is dat natuurlijk iemand een grote rol speelt. Dat is uh, El Baradei. Ja. Ja. Um, nou, we kennen hem als oud-directeur van het Internationaal Atoomagentschap. Hij werd geboren in Cairo, keerde onlangs terug naar zijn geboorteland. Um, laten we even luisteren naar wat hij zei. Want hij zegt: Ik wil alleen maar een vreedzame omwenteling. Ik vraag ze om stop using violence, gebruiken, want het zal. Completely counterproductive and everybody will hurt. So I am here hopefully to work with with everybody to ensure that we go through an orderly, peaceful process of change. Een ordentelijke ja, manier van ja. uh, verandering. Of eens even tussendoor het laatste nieuws: uh, dat komt uh, dat El Baradei onder huisarrest is uh, is geplaatst. Verbaast u dat eigenlijk? Nou, uh, nee, onder de huidige omstandigheden niet, want uh, hij is natuurlijk uh, um, zeg, een uh, zeer geschikte kandidaat uh, om Mubarak uh, op te volgen. En ik begrijp best dat het regime daar op dit moment niet erg van gediend is, omdat ze andere plannen hebben voor de opvolging. Ja. Waarom is hij zo geschikt? Ik denk dat hij geschikt is om een aantal redenen. Op de eerste plaats uh, ken ik hem als een uh, stevige man, uh, die echt in staat is om leiding te geven. Dat heeft hij ook wel getoond uh, als directeur van dat uh, atoomagentschap van de VN... Op de tweede plaats is het natuurlijk juist door die functie iemand die eigenlijk alle wereldleiders kent. Dus hij heeft de hele belangrijke contacten. En ik denk dat dat voor landen als Egypte onder de huidige omstandigheden heel belangrijk is: dat daar iemand komt die herkenbaar is, die internationaal een naam heeft. Uh, en die ook vertrouwen dus wekt uh, bij, nou ja, bij Amerikanen, bij de grote landen. Ja, nou dat zegt u, Amerika. Maar ja, vertrouwen wekken... Uh, Amerika was nooit zo echt weg van, uh, van hem. Hij zou namelijk te soepel zijn hè, in die vorige baan... als uh, baas van het atoomagentschap uh, uh, ten opzichte van Irak, Noord-Korea en uh, Iran. Ja, maar uh, we moeten natuurlijk wel een onderscheid maken... tussen wat ze vinden uh, van zijn uh, optreden als directeur daar en wat de Amerikanen vinden van de man El Baradij. En ik weet dat hij wel degelijk geapprecieerd wordt... als een stevige diplomaat en ook wel als een staatsman. Dus ik zeg, als je zou moeten kiezen... Uh, van wie zou daar nou het beste de touwtjes in handen kunnen nemen... dan kom je toch uit op iemand die ook een grote internationale ervaring heeft... en nogmaals uh, die met alle leiders van de wereld uh, kan telefoneren en spreken. En dan weet men ook uh, wie men aan de lijn heeft. Dus ja. dat, dat is een enorm voordeel. Ja, dat snap ik ook vanuit het internationale oogpunt uh, bezien. Maar vanuit de uh, gewone normale Egyptenaar bezien... Uh, is het niet die man die jarenlang in het buitenland heeft gewoond? Ja, dat is, uh, dat is denk ik een, uh, is een groot nadeel... ...maar in zijn voordeel spreekt dan weer dat hij in deze tijd uh, het gewaagd heeft om terug te komen... ...in de wetenschap uh, dat er zoiets als een huisarrest uh, uh, zou, kunnen, zou kunnen komen. Dus ik wil, hij heeft dat risico genomen. Uh, hij is niet na uh, deze onrust uh, verschenen en is in zijn benen blijven zitten. Dus ik denk dat dat toch ook wel gewaardeerd zal worden. Maar ja, het is uh, onder de huidige omstandigheden natuurlijk de vraag wie anders zou die rol kunnen, op zich kunnen nemen. En het feit dat hij bereid is uh, om uh, nou ja, toch zijn vrijheid te riskeren... Uh, en eventueel andere sancties, uh, vind ik wel voor hem spreken. Nee. Heeft u eigenlijk die ambitie, heeft u het daar bijvoorbeeld wel eens met hem uh, over gehad? Nou, we hebben het wel eens gehad over Egypte en over de situatie daar. En ik weet dat hij toen, uh, wat in bedekte termen... want het is natuurlijk toch altijd een diplomaat... in bedekte termen toch zijn, uh, nou ja, zijn twijfels uh, uiten over... De voortzetting van het regime, de problemen die het land kent, de zorgen die hij had over de jonge afgestudeerden en het feit dat er een enorme jonge bevolking is die maar niet aan het werk komt. Dus we hebben toen meer in algemene zin daarover gesproken en vooral over de rol van Egypte in dat Midden-Oosten en in ook in het Midden-Oosten proces. En hoe belangrijk het is dat, dat Egypte daar een leidende rol in speelt. Maar tevens natuurlijk uh, dat het een stabiele uh, democratie wordt. Ja, want daar zegt u wat, hè? Uh, Egypte, daar, daar kijkt iedereen in het Midden-Oosten naar. Ja. Op het moment dat er hier iets gebeurt, dus een omwenteling of iets dergelijks. Ik denk dan dat alle andere Arabische leiders hun hart vasthouden. Dat denk ik ook. En zeker de wat meer dictatoriaal geregeerde landen. Ik denk dat daar de leiders inderdaad met enige zorg kijken naar wat zich daar afspeelt. En met name of Mubarak het zal houden of niet. En of die in staat zal zijn om nou ja, zeg maar de rust te herstellen. Of dat het echt doorslaat naar een complete revolutie. Ja, is dit een soort 1989 moment? Nou, dat zou je in zekere zin kunnen zeggen. Maar ik denk dat nogmaals heel veel afhangt. Van uh, hoe het verder, de, de, de, de, hoe dit proces verloopt. Uh, als dit blijkt toch een relatief kleine minderheid te zijn uh, en uh, zeggen de autoriteiten erin slagen om dat neer te slaan dan heb je een andere situatie dan als dit uh, zich verder uitbreidt. Ik zal verwachten overigens wat, wat er ook gebeurt... dat dit natuurlijk niet het einde van het verhaal is. Er zijn krachten ontketend uh, die je niet zomaar weer uh, even terugstopt. Nee, ondanks het feit dat er een avondklok is uh, ingesteld ja, op dit ja. moment. En Al-Baradai onder huisarrest is geplaatst. Meneer Bot, ik dank u wel voor het gesprek. Dank u. Dag. Dag. Straks Maaskantje, dat ligt in Brabant. Dat wordt een toeristische attractie als het aan de VVV ligt. Bij de AMB zit Dennis Mooi. Dennis de Vrijdagavondspits. Altijd iets drukker dan anders. Uh, nou, het, het gaat nu over het algemeen volgens het uh, boekje met 140 kilometer files. Behalve dan bij Arnhem. Want daar loopt het goed vast door een ongeluk met een vrachtwagen geladen met papier op de A50 in de richting van Apeldoorn. Zo staat er op uh, de A50 Os Arnhem tussen hete en knopend grijshoort uh, 7 kilometer. File. En vanaf Arnhem naar Apeldoorn tussen het knooppunt Waterberg en Arnhem Centrum, twee kilometer. De rechterrijstok is uh, daar dicht, daar uh, ligt die vrachtwagen. Die gaan ze pas na de spits bergen. Ook veel vertraging door dat ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Arnhem-Noord staat 13 kilometer. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan omrijden via Nijmegen en daarna de A15. En verkeer vanuit Utrecht naar Apeldoorn kiest bij Ede voor de A30 in de richting van de A1 bij Barneveld. Dan op de A7 vanuit Heerenveen naar de Afsluitdijk. Daar staat tussen Oude Haske en Joure West 4 kilometer door een ongeluk. En bij Rotterdam staat er een kapotte vrachtwagen op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Spaanse polder staat 3 kilometer file en zijn er twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. In de grond ten noorden van het afgebrande bedrijf Chemiepak in Moerdijk... zijn sterk verhoogde concentraties aluminium gevonden. Soms wel vijf keer zoveel als normaal. Blijkt allemaal uit metingen die zijn gedaan in opdracht van de NOS. Een smetteloos wit bestelbusje met een witte aanhanger... komt een landdreef opgereden in de buurt van Strijen. Zo'n vier kilometer hemelsbreed van Moerdijk... Dit is de plek waar de enorme zwarte rookpluim overging. En hier in het weiland zijn ook stukken daarvan gevonden. Twee medewerkers van ingenieursbureau BK Groep... gaan hier in opdracht van de NOS grondmetingen verrichten. De jongens gaan een bodemonderzoek uitvoeren waarbij ze een grondboring plaatsen tot 1 meter meer maaiveld. En daarbij worden op verschillende trajecten grondmonsters genomen. Carla Kamermans is van de BK-groep. Ze loopt hier in een oranje fluoriserende jas bij het onderzoek. De grond wordt geanalyseerd op pak. Dat is een product wat kan ontstaan bij verbranding. Tevens op zware metalen zoals lood. En verder wordt de grond geanalyseerd op een vrij breed stoffenpakket. Uh, omdat er bij chemiepak heel veel verschillende chemicaliën hebben gelegen. En we niet zeker weten welke verbrandingsproducten zijn ontstaan. We zijn inmiddels op het kantoor van de BK-groep in Velserbroek. Het is een anderhalve week later. En de monsters zijn naar een uh, laboratorium geweest. Die zijn weer teruggekomen. De uitkomsten zijn geanalyseerd. En het rapport ligt hier. Kalf, bodemkundige van de BK-groep, wat zijn de uitkomsten? In het verlengde van de rookpluim hebben we een aantal locaties onderzocht. Zo ook in de omgeving van de Hoekse Waard. En één locatie springt er daarbij uit... waarbij we een verhoogd gehalte aan aluminium in de bodem hebben aangetroffen. Circa twee tot vijf keer zo hoog... als wat je normaal gesproken in Nederland in kleigronden aantreft. En is dat te relateren aan de brand in Moerdijk? De meest logische... Uh, bron is toch uh, uh, de brand bij Moerdijk. Aluminium in de vorm van aluminiumoxides dus, uh, hebben een uh, relatief hoog smeltpunt. Zijn niet verbrand, zijn de lucht ingegaan. En lagen daar opgeslagen? Er lag een, een behoorlijke hoeveelheid uh, opgeslagen. We hebben de stoffenlijst uh, bekeken zoals die uh, op internet uh, gepubliceerd staat. En kwamen toch tot dat, dat, uh, de conclusie dat er ongeveer 1000 kilogram aan uh, aluminiumoxide, CQ aluminiumverbindingen uh, aanwezig waren. Want de belangrijkste vraag, toxicoloog, rokencel, is natuurlijk hoe gevaarlijk is die aluminium? Ja, aluminium is in heel hoge concentratie wel gevaarlijk. Dan moet je je voorstellen dat het daar in hoge concentraties in de bodem zit. Ja, de kans dat je dat via de grond binnenkrijgt is uh, matig. Uh, je moet je voorstellen dat je maar 10 milligram per dag uh, binnenkrijgt als je daar over de velden heen loopt... Dus dat valt wel mee. Mensen die daar rondlopen of daar wonen, ja. die lopen geen direct gevaar? Nee, die lopen geen direct gevaar. Het wordt anders. Als je daar gewassen opbrengt. dan neemt dat aluminium op. En dat komt dan in de voedselketen. En dat kan dan uiteindelijk ook bij de mensen uitkomen. En dan levert het wel een risico op. Wat zou jullie aanbeveling nou zijn? Nou, onze aanbeveling zou zijn om dat toch echt goed nader te gaan onderzoeken. Omdat er volgens ons toch best wel wat meer risico's zijn. Het is niet zo dat het geheel uh, veilig genoemd kan worden. Ik denk dat je dat echt uh, goed moet onderzoeken. Ook omdat het RVM op het gas, het heeft aangetoond en in de veegmonsters... ja, lijkt ons toch echt noodzakelijk dat je daar een nader onderzoek naar doet. En eens heel goed kijkt van... Ja, is het noodzakelijk dat je daar geen maïs op gaat telen... of andere dingen schaap op laat grazen. Dus ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Toxicoloog Rokkers van Zeil was dat. Verslaggever Hendrik Willem Hofs sprak met hem. Het weekend staat voor de deur. Natuurlijk vrijdagmiddag. Marco Verhoef, onze weerman. Wat wordt het? De muts op, sjaal om, handschoenen aan of kunnen we lekker naar buiten? Nou, ik, ik zou het in ieder geval maar wel bij de hand houden. Want de temperatuur ligt gewoon laag. Uh, we hebben winterweer. Uh, we zitten iets onder de normale waarde voor de tijd van het jaar. Normaal is het zo'n 5 graden in de middag. En daar komen we nu niet aan. Vandaag was het op veel plaatsen rond het vriespunt. En dan is het ook morgen weer. Dus uh, dat weer houden we vast. Sneeuw? Nee, nee, nee, nee, nee. Het blijft gewoon droog. Het is rustig, vriezend winterweer, laten we het zo noemen. En met volop zon hadden we vandaag, en dat hebben we ook morgen weer. Er is wel een verschil met vandaag. En dat zit hem in de wind. Vandaag waaide de wind matig tot vrij Het vreken. is het ook ja. koud man. Inderdaad. Ik stond vanmorgen ook nog eventjes bij school. En dan heb je toch zoiets van: hm, dit is niet zo lekker. Nee. Achter glas ziet het er allemaal zo fraai ja. uit. Nou, ja, daar heb ik een goed nieuws voor de mensen die naar buiten willen. Morgen is de wind minder sterk. Dat betekent dat het nog steeds iets kouder aanvoelt dan wat de thermometers aangeven. Maar de verschillen zijn minder groot. Dus het wordt allemaal ietsjes vriendelijker. En qua zaterdag en qua zondag, wanneer kunnen we beter naar buiten? Zaterdag of zondag? Um, als je de zon wil zien, moet je zaterdag gaan. Want er komt zondag wat meer bewolking. Het is niet zo dat de zon meteen verstek laat gaan. Maar er komen dus wat meer wolken aan. Het blijft overigens ook gewoon droog. Maar het heeft als voordeel dat, uh, dat de temperatuur... Dat die, ja, die loopt toch denk ik toch ook wel weer wat verder op. We krijgen iets meer aanvoer over de Noordzee. En Noordzee is warm. Dat betekent als de wind daarover waait... of relatief warm moet je natuurlijk zeggen... Uh, als de wind daarover komt aanwaaien... Ja, dan heb je toch ietsjes zachter weer. Dus wat heb ik voor het gevoel zondag misschien iets lekkerder. Maar voor het weerbeeld met de zon erbij zou ik toch voor de zaterdag En de gaan. polderslootjes bevriezen nog niet? Ja, ja, ja zeker. Dat we ja, kunnen dus ja, wel op ja, schaatsen, ja, maar ja, opletten... Ja, ja, ja, ja, ik, ik, misschien dat dat zelfs al moeilijk wordt, hoor. of je er ook echt op kan. Maar ze bevriezen inderdaad wel. De sloten liggen op dit moment dicht met een dun laagje ijs. Maar of het nou zo heel snel gaat dat we ook kunnen schaatsen... ja, op een enkele plek zal het best kunnen, maar grootschalig zit er niet in. Hoeft ook nog niet, want het wordt gewoon een lekker weekend, hoor ik al. Precies. Marco, dank je wel. Ik ga wel slaan, ik Jongen, Jongen, is niet normaal? Wat is je hier zien? Yo, komt naar Maaskantje. Can't ski, can't own, can't own. <laughs> <laughs> <laughs> Ja, Marco Verhoef schrikt zich rot. Hij dacht dat het over hem ging. Nee, het gaat over nieuw kids turbo. Het komt uh, uit uh, ja, Maaskantje. Uh, de VVV, Den Bos en natuurlijk ook die film, hè, Heeft een Maaskantje-arrangement samengesteld. Woordvoerster is Marieke Bijslands. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar bestaat dit arrangement uit? Het arrangement bestaat uit uh, een bezoek aan het uh, Maaskantje zelf. Op de fiets. We hebben een hele leuke route samengesteld... samen met onze ja, goede, goede participanten, hertogboeren. En dan kom je dus langs de hotspots van de film... Die, die, die zijn ook allemaal te zien. Want ik ben er toevallig laatst uh, geweest, niet op de fiets, maar met de auto. Ja. Maar het, het bord is gejat hoor, van Maaskantje. Ja, dat is echt. Uh, we, hebben, we wilden er nog een foto van maken om bij het arrangement te plaatsen. Maar dat gaat niet lukken. Nee, nee. nee. nee en ik begreep dat uh, al een paar keer uh, die borden meegenomen zijn door uh, liefhebbers. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, wat een populariteit. Maar uh, denkt u niet dat de mensen in Maaskantje zelf te gek van worden? Nou, we hebben wel eerst natuurlijk gevraagd, ook aan de deelnemers, de, de cafetaria, de Mallorca bar, en ze vonden het gewoon een heel leuk idee. Uh, er is, we hebben echt tot nu toe alleen maar positieve reacties gehad, dus uh, ja. ik denk het niet. Nee. Nee, de mensen uit de film, en laat ik het eens even heel netjes formuleren, die eten bepaalde soorten arrangementen ook in de snackbar. Uh, Verkoopt de snackbar dat ondertussen? Ja, ja, ja. Dat is, uh, is uh, een heel, heel goedlopend uh, iets daar. Het is een goedlopend uh, nummer op, op de menukaart. Ja, ja, want ik weet niet of we dat mogen we niet zeggen, nee. Ja, wat, wat, wat mocht u niet zeggen, Wauw? Nee, ik weet niet of dat... Mag die naam niet genoemd worden? Nee, dan... nee, nee. We hebben al een paar namen genoemd. Pas oh. op, pas op. Zeg, okay, maar wat, okay. wat, wat, wat kost het? Wat, is, uh, wat ben ik kwijt? Nou, het is uh, 16,95 per persoon. En daarvoor ga je, heb je dus een fietshuur. Uh, daar krijg je ook zo'n leuk uh, geel hesje aan, zoals ze in de film dragen... <laughs> Dan uh, ga je dus langs die, uh, langs die uh, bar, langs de cafetaria. Je krijgt daar dus wat eten, wat drinken, allemaal die dingen die ze ook in de film eten en drinken. En uh, terug op de, bij de fietsverhuur uh, krijg je een leuke verrassing mee. En uh, de fiets mag je vier uur houden. Oh, je moet even snel heen en weer, zou ik maar zeggen, doortrappen. Nou, nee, want het is je mag dan echt wel je hebt nog tijd om eventjes lekker te zitten en even lekker op je gemak te kijken en zelf je eigen foto's te maken op de leuke plekken die uh, herkenbaar zijn. Oké, okay, dat staat allemaal aangegeven daar. Ja. Mevrouw Bijons, Marike Bijons. Ik dank u wel. Dank u wel. gaan goed. Goed, dames en heren, we verontschuldigen ons voor de heren van Maaskantje. Goed. Hoe heeft het kabinet het voor elkaar gekregen? De meerderheid in het parlement voor de missie naar Koenroes achter zich krijgen. Zat er misschien een tactiek achter? Gisteren verstuurde het kabinet nog een nieuwe brief aan de Kamer. Een artikel 100 brief, zoals dat zo mooi heet. Over wat ze willen met de missie. De antwoorden zijn van minister Roosentaal en de vragen zijn van Hans Andringa. Vindt u dat het kabinet veel heeft moeten toegeven in het debat aan de Kamer... ten opzichte van de oorspronkelijke artikel 100 brief? Ik hoor daar veel over. Mijn standpunt is dat het niet gaat over toegeven. Het gaat over een verbetering van datgene... wat wij oorspronkelijk in die artikel 100-brief hadden staan. En die dat er veel verbeterd het is? Het gaat om bijstellingen die op allerlei punten hebben geleid... tot verbetering van datgene wat wij hadden geproduceerd. Je komt met een artikel 100-besluit. De Kamer buigt zich daarover. Die zegt, zou het niet op die en die punten anders... en dus ook beter kunnen... En de regering die luistert ernaar, daar is een regering ook voor, om ook te luisteren naar de Kamer. En die zegt, ja, u heeft op die en die punten gelijk. Ja, het is van belang om het eigen karakter van die missie, om dat te onderstrepen, de Dutch approach. Ja, het is waard om dat te gaan doen. Maar als er nog zoveel verbeteringen mogelijk zijn, wat zegt dat over de kwaliteit van de oorspronkelijke brief, zoals die naar de Kamer is gestuurd? Die oorspronkelijke brief gaf aan een structuur voor wat ik van aan heb genoemd een zinvolle missie. En een zinvolle missie, daar geloven wij in, daar geloofden wij in en daar geloven we in. En de, de, de, het bouwwerk van die, van die missie, politie en justitie, hè, in een geïntegreerd verband... met allerlei experts die daar dan ook nog tegenaan zitten... dat is zonder meer waar we ook nu mee naar Afghanistan gaan. Er zijn op allerlei... Belangrijke punten zijn daar verbeteringen aangebracht. En daar ben ik in elk geval op dit ogenblik heel content mee. En heeft hij aanvankelijk nog dingen niet zo helder in de brief gezet... zodat hij voor verbetering vatbaar zou zijn in het debat? U kunt het nog een keer vragen, maar ik noem u verbeteringen... die er in het bouwwerk zijn aangebracht. Daar ben ik ook heel tevreden over. Dat, het was dat geen opzet. Goed. Wat zegt u? Het was geen opzet. Nee, natuurlijk niet. Je gaat ergens voor, je gaat praten, je gaat discussiëren, debatteren ook. Vooral debatteren, dat doe je twee lange dagen. Daarna nog in een plenair debat via de minister-president. En dan kom je er gezamenlijk met een, met een beter nog beter voorstel uit, laten we dan zeggen, van beter naar nog beter. Dat zijn de minister van Buitenlandse Zaken, Hoery Rosenthal. Hij was dus in gesprek met onze politiek verslaggever Hans Andringa. Zo dadelijk, dat is net aangekondigd, gaat Mubarak, de president van Egypte... Uh, het Egyptische volk, toespreken. Dat gaan we natuurlijk volgen zo dadelijk na vijf uur. Mustafa Oekbi komt erbij zitten, die zal dat meteen proberen te vertalen... zodat we daar ook live bij zijn. Wilt u het ook allemaal volgen, alles nieuws over Egypte... Ga dan gaan we bijvoorbeeld eventjes naar nos.nl. We houden een live blog bij over wat er op dit moment allemaal aan de hand is. En daar kunt u bijvoorbeeld lezen dat om zeven minuten voor vier... het reisadvies is aangescherpt vanuit Nederland. Dat betekent dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... Egypte niet meer zo'n veilig land vindt. Om tien minuten over vier staat er dan dat militaire voertuigen... het centrum inrijden van Cairo. Er zou ook een brug in, uh, uh, in brand staan. En inderdaad, zojuist uh, staat erop dat de avondklok is ingesteld. Dat is om half vijf. Gebeurt, hadden we het net over, ook met Nicole Leveve, en dat dus Mubarak, de president van Egypte, zo dadelijk gaat spreken. Ook allemaal te volgen hier via NOS op Radio 1 en natuurlijk via NOS.nl. Ranking the News.